Staatssecretaris Zelstra van Onderwijs neemt het advies over van de commissie Veerman om de kwaliteit van het hoger onderwijs te verhogen. Dat schrijft Zelstra aan de Tweede Kamer. Zelstra wil dat studenten beter worden voorbereid op hun vervolgstudie en dat universiteiten ook studenten mogen weigeren. Ook wil hij dat universiteiten en hogescholen zich meer specialiseren en dat er dus een eind komt aan de wildgroei aan allerlei opleidingen. Net als de commissie Veerman wil Zijfstra dat de hoger onderwijsinstellingen voortaan op kwaliteit worden afgerekend. Dat betekent dat beter presterende instellingen ook meer geld krijgen. Om verwarring in het buitenland te voorkomen zal verder het onderscheid tussen HBO en academische titels verdwijnen. Studenten van de Hogeschool in Holland in Diemen hebben op grote schaal gefraudeerd met tentamens. De studenten hebben van tevoren de opgave in handen gekregen. Begon met een klein groepje studenten die uiteindelijk aan grote groepen de tentamenopgave doorverkochten. Uiteindelijk ging het opvallen dat veel leerlingen wel erg hoge cijfers haalden. Het vertrouwen van de leraren van In Holland Indieme in de leerlingen heeft een enorme deuk opgelopen, zo meldt de school. Een van de studenten heeft geen vertrouwen meer in de school. Hij gaat ergens anders naartoe omdat hij bang is dat een In Holland diploma straks niks meer waard is. De politie in Brabant en in België heeft vier verdachten opgepakt voor grootschalige drugshandel. Vanmorgen vroeg viel de politie 23 panden binnen in Os, Eindhoven, Antwerpen en Knokke. De verdachten zouden hebben gehandeld in synthetische drugs. Er is geen drugslab gevonden, er zijn wel tientallen kilo's amfetamine in beslag genomen. Het onderzoek naar de drugszaak loopt al sinds 2009. Zeker 150 Nederlandse en Belgische rechercheurs houden zich bezig met de zaak. Meer dan 60.000 kinderen gaan naar een school die te dicht bij een snelweg of provinciale weg staat. Daardoor lopen ze het risico ziek te worden van fijn stof uit uitlaatgassen. Dat zegt het Astmafonds dat vandaag een petitie aanbiedt aan de Tweede Kamer. Daarin pleit het Astmafonds ervoor om in de wet een minimale afstand op te nemen van 300 meter tussen een school en een snelweg. En 50 meter tussen een school en een provinciale weg. Gemeenten wordt al langer geadviseerd om die grenzen te hanteren, maar ze kunnen dat advies negeren. Zo'n 350 scholen zouden te dicht bij hem wegstaan, waardoor leerlingen gezondheidsproblemen zouden kunnen krijgen. Daarom wil het Astmafonds de grenzen in de wet opnemen. In zijn woonplaats Amsterdam is de oud-springruiter Anton Ebbe overleden. Hij bleef in de jaren 70 zijn grootste successen. In 1977 won Ebbe met de Nederlandse ploeg Goud op het EK in Wenen. De ruiter Equipe werd in dat jaar gekozen tot sportploeg van het jaar. In 1978 werd Ebbe met de landenploeg tweede op het WK in Aken. Hij bereed twee legendarische paarden, Kairouan en Jumbo Design. Anton Ebbe is 80 jaar geworden. Het weer in het zuidoosten, is nog bewolking. Andere plaatsen zonnig en droog, vanmiddag overal zon. Geleidelijk neemt de wind in kracht af en dan wordt het ongeveer 8 graden vandaag. Morgen eerst grijs, later zonnig. En vanaf donderdag een toenemende kans op regen. ANWW Verkeersinformatie. Er staat in totaal nog 150 kilometer file. Dat betekent dat de meeste files nu wel ietsje korter aan het worden zijn. Het meeste staat op dit moment nog in de regio Amsterdam en Utrecht. En ook in het zuiden is het nog wat drukker. Op de A9 van Ookmar naar Amstelveen heeft u veel vertraging tussen Beverwijk en Knopendraasdorp. 11 kilometer daar. De A12 Arnhem-Utrecht tussen Venendaal-West en Driebergen. 13 kilometer. De file op de A28 van Hogeveen naar Zwolle is lang, tussen Zuidwolde en Knoven-Lankhorst 7 kilometer. En er wordt gewerkt aan de Vlakentunnel op de A58 tussen Vlissingen en Bergen-op-Zoom. Daardoor staat er in beide richtingen voor de Vlakentunnel 3 kilometer. Er zijn weer goede deals bij KPN, onze topaanbiedingen voor ondernemers.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 En Lara Rinsen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Grote successen beleefde hij in de jaren zeventig met zijn legendarische paard Jumbo Design. Oudspringruiter Anton Ebbe. We gaan straks stilstaan bij zijn overlijden. Eerst naar reacties op de plannen van de staatssecretaris van Onderwijs Zelstra. De kern van Zelsa's plannen is dat er strengere eisen voor studenten en onderwijsinstellingen moeten komen. En die moeten dan leiden tot beter opgeleide afgestudeerden. Meneer Zijlstra, zegt u het maar. Een nou, dat is het niet. Nee. Het lijkt me Michel Maas, die komt zo dadelijk. We moeten toch nog even meneer Zijlstra gaan horen. Gaat dat lukken nee. met zijn plannen? Nou, dat doen we niet. Nou, in ieder geval wil die meer kwaliteit, minder kwantiteit... en eh, beter uiteindelijk het doel die beter opgeleide afgestudeerde. Dat zal betekenen bijvoorbeeld selectie aan de poort, maar ook keuzegesprekken... zodat ze uh, op een goede, gemotiveerde wijze bij de juiste studie uitkomen. Maar dat betekent ook dat instellingen zich moeten specialiseren. Dus zich richten op die zaken waar ze goed in zijn. Dat is de ene keer bij de ene beta-wetenschappen... bij de andere life sciences, bij weer een andere uh, sociale wetenschappen. Maar echt specialisatie dus. Dan krijg je toponderwijs, daar is de student uh, bij gebaat. En daar is ook de instelling bij gebaat in de internationale concurrentiestrijd. Nou, als die Nederlandse instellingen het goed doen in de concurrentiestrijd... is dat natuurlijk goed nieuws voor de studenten, lijkt ons dan. Sander Breuer, voorzitter van voor de studentenvakbond LSVB. Goedemorgen. Een hele goede morgen. Goed nieuws, dit? Het is goed nieuws dat hij weer zegt: uh, kwaliteit is het belangrijkste en daar moeten we keihard aan werken. Alleen uh, als je dan kijkt naar de rest van de reactie, dan hebben we het gevoel dat het kabinet Veerman juist in de steek laat. Want? Dat moet je ervaren Want? Ja, nee, Veerman um, heeft een heel goed rapport geschreven... van eigenlijk het onderzoek van de laatste vijf à tien jaar. Alleen wat er ook in Veerman staat, is een financiële paragraaf... die zegt, als we deze veranderingen echt willen kunnen uitvoeren... dan moeten we ook het geld hebben om die docenten uh, te hebben... die studenten kunnen begeleiden... en om studiekeuzegesprekken te kunnen voeren. Maar dat is dan weer het deel wat uh, Zijlstra niet doet. Hm. Maar aan de andere kant, Veerman uh, zegt... Uh, op de huidige voet kunnen we niet door. Het talent wordt te weinig uitgedaagd. Daar hoef je toch niet altijd gelijk geld tegenover te stellen? Of kan het niet zonder nee. extra investeren? Nou, gedeeltelijk kan je altijd mensen meer uitdagen. Alleen de vraag is, wie moet dat dan doen? Uh, persoonlijk als student hou ik ervan als een docent mij uitdaagt... en een docent dan ook de tijd heeft om in plaats van een multiple choice toets... daadwerkelijk een echt tentamen te kunnen geven. Dus ik ben heel erg voor meer uitdaging. Maar dan zal het wel moeten zijn door docenten die daarvoor opgeleid zijn... die daar de tijd voor hebben. Ja uur geleden spraken we met de voorzitter van de Nederlandse universiteiten, meneer Noorden. Hij zei dat er veel meer geld te besparen is door de plannen van Veerman, uh, onverkort uit te voeren. Dan zouden er over vijf of zes jaar veel grotere besparingen uh, mogelijk zijn dan bij de methode Zelstra. Volgens mij denk, denkt u daar net zo over. Ik denk er precies zo over en dat klopt ook. Want alle onderzoeken die we hebben over wat brengt het de maatschappij op... die zeggen, onderwijs is niet zozeer een kostenpost, maar het is een investering. En die investering haal je er altijd op lange termijn uit. Alleen wat het kabinet nu wil doen, is op hele korte termijn... honderden miljoenen van het hoger onderwijs afhalen... en er dan ook van uitgaan dat je die besparingen later kan maken. Nou, en dat kan nooit. Zou je niet al een eind op weg zijn als je, zoals Zijlstra wil... inderdaad de studies waar de maatschappij niet zo op zit te wachten... nu gelijk schrapt? Ja, dat vind ik een hele lastige, want daarmee zeg je dat iedereen die bijvoorbeeld antropologie studeert of filosofie studeert, geen enkele bijdrage heeft aan de maatschappij, alleen omdat we niet meteen de financiële bijdrage zien. Hm. Nou, en volgens mij ga je daar zo korter de bocht, dat zelfs zelfs die woorden niet in de mond durft te nemen. Nee, ik weet ook niet of hij deze studies bedoelt, maar hij vindt wel dat er van allerlei studies zijn, dat er een wildgroei is aan studies. Heeft ja, hij daar gelijk in? We hebben 3.500 opleidingen in Nederland. Uh, alleen hij zegt steeds: we willen de opleidingen gewoon bij elkaar doen. Dan wordt het vast beter. Maar nou goed, als je ziet waar de problemen zijn, dan zijn bij opleidingen van 300 tot 500 eerstejaars. Nou, dat zijn opleidingen, als je die gezamenlijk gaat voegen, waar je collegezalen voor duizend studenten nodig hebt. Nee. Nou, uh, als we iets gezien hebben, is dat het grootschaliger maken. en dus minder uh, contact tussen docent en student, niet heeft geleid tot een betere kwaliteit van het hoger onderwijs. Nee, nou, ik hoor het al, ik ben het eens met. Uh... De universiteiten met Zijbold Noorda, die gaat lobbyen in de Tweede Kamer. Wat gaat u doen? Uh, nou, wij gaan eerst ons volledig richten op de provinciale staten. Uh, want Veerman houdt ook in uh, dat we dus investeren uh, in het hoger onderwijs in plaats van bezuinigen. Dus elke student, docent en ouder die zegt: hé, hey, uh, ik vind het hoger onderwijs belangrijk, die vragen wij om in ieder geval naar de stembus te gaan en op een partij te stemmen die wel voor investeringen in het hoger onderwijs zijn. Oké, okay, eerst dus met de voeten actie en dan naar het Ja, Malieve. inderdaad. Uh, Malieveld uh, misschien bij de Eerste Kamer weer. Uh, maar we moeten nu eerst even afwachten hoe de Tweede Kamer hierover gaat beslissen. Want uh, het kan niet meer zo zijn dat niemand het verschil ziet tussen ambitie en de uitvoering. Want die kloppen niet meer met elkaar. Sander Broeier, voorzitter van de Studentenvakbond LSVB, Dank. Het ABN Amro Tennistoernooi is gisteren begonnen en niet zo heel succesvol voor de Nederlanders. Vandaag speelt Robin Haase dan zijn eerste ronde partij. en ook dat zal niet makkelijk worden. Om niet te zeggen lastig. Haase moet tegen titelverdediger Robin Söderling uit Zweden. Gisteren werkte Haase nog een training af in Ahoy en Edwin Cornelissen ging daar maar eens even kijken. 30 jaar. Voor het echte spektakel in Ahoy moet je natuurlijk zijn bij het centercourt. is de kampioen van 2008 Lundra. Het is daar waar de spelers met veel bombari worden aangekondigd. En als we dan even weglopen uit die grote hal, komen we terecht in een bijhalletje. Daar waar ook een aantal banen zijn aangelegd. Dit zijn vandaag de trainingsbanen. Daar geen muziek en ook geen speaker. Nee, daar hoor je alleen maar het slaan tegen de bal. Kijk, daar heb je Andy Murray. Die traint wel op een heel bijzondere manier. Die mikt op grote afstand op een busje tennisballen. En weet ze nog te raken ook. En even verderop Robin Hazen, ook aan het trainen. Eén dag voor zijn eerste ronde partij. Terwijl er op de kleine tribunes ook wat mensen toekijken. Ik vind het gewoon mooi altijd om te zien. En je, je ziet gewoon nu de spelers van, van dichtbij, zeg maar. Altijd interessant, toch? Leuk om te zien. Ja. Ook, want daar kan je misschien een beetje van leren op, op, mijn, op mijn leeftijd misschien nog. En het is nou leuk om met die, met die oefensessies te zien, want dan zie je weer hoe hij door zijn knieën gaat en hoe die, hij hoe die met voor leren doet. Ja, ik vind hem leuk. Ja, ik vind hem goed. Goede mentaliteit. Goede vermogen, ja, juist prima. En uh, alle soorten slagen bij en zo. Na een uurtje houdt hij het voor gezien, Robin Hazen. Ja, wat doe je eigenlijk op zo'n training een dag voor de wedstrijd? Uh, nou ja, ik, uh, ik heb uh, Thomas Groel vandaag ingespeeld, dus daar heb ik een half uurtje nog op centercourt kunnen spelen en nu heb ik uh, nog een laatste setje gespeeld en uh, je, je neemt gewoon de laatste paar dingen door en uh, het is gewoon belangrijk dat je nog een paar punten speelt om zo te wennen aan de ballen en de banen. Is bij ieder toernooi hetzelfde zo'n dag voor een partij of is zo bij zo'n ABN AMRO toernooi weer anders? Uh, de trainingen uh, die, uh, die zijn gewoon hetzelfde en uh, je probeert het allemaal zo, uh, zo uh, normaal mogelijk te houden en... Uh, en dat is hier natuurlijk af en toe lastig, omdat veel mensen wat van je willen en verwachten. Uh, maar ik probeer het zo goed mogelijk, zo goed mogelijk voor te bereiden. Je moet het vooral niet zien als een toernooi waar jij een van de blikvangers bent? Uh, nou, er zijn zoveel goede spelers. En uh, of, ik, uh, of ik nou hier speel of in, uh, in een ander land, dat, dat, dat maakt dan niet zo heel veel uit. Hoe is het met ervoor? Ja, gaat goed. Ik heb uh, een uh, goed begin van het jaar gehad. En, uh, en het was jammer dat ik uh, in op de S2 de open door mijn enkel ging. Want anders had er daar nog echt veel meer in gezeten. En, uh, en uh, het gaat nu goed en ik hoop dat ik hier wat moois kan laten zien. Die enkel is weer helemaal hersteld? Ja, dat gaat goed, want anders zou ik ook niet spelen. Nee, precies. Uh, opnemen moet je tegen Söderling. Ja, dat is niet de makkelijkste natuurlijk. Nee, uh, ja, ja, je wil natuurlijk nooit liever tegen nummer 1 geplaatst komen. Maar aan de andere kant is het ook zo dat het uh, is zo sterk is... dat het bijna niet uitmaakt tegen wie je moet. Het is dus aan de andere kant misschien ook wel weer mooi om tegen zo'n speler te beginnen. Als je die verslaat, ja, dan ben je tot wat in staat? Ja, oké. Okay, maar vaak, uh, uh, niet ook voor mezelf, maar ook uh, voor het toernooi is het leuker... als je al een rondje hebt gewonnen, dat je daarna pas tegen zo iemand moet. En, uh, en niet gelijk in de eerste ronde. En, uh, het is, uh, zal even wennen zijn weer. en Hij heeft het toernooi gewonnen. Dus ik hoop dat hij misschien ook een beetje spanning heeft. En dat ik, uh, en dat ik daardoor uh, goed kan beginnen. Alleen, uh, ja, hij is eigenlijk al zo ervaren en er staat nummer 4 van de wereld. Dus uh, dat zal hem niet zoveel, uh, ja, eigenlijk uh, niet zoveel doen. De nummer 4 van de wereld, de nummer 1 geplaatst in het ABN AMRO-tennis-toernooi. Robin Söderling, de tegenstander van... Robin Haase Vandaag, later vandaag. U hoort verslag via NOS Radio. Vijftien minuten over negen is het. U luistert naar het NOS Radio. 1 journaal. Wij gaan weer naar Joris van der Kerkhof. Die is op zoek gegaan naar iemand die verstand heeft... Van, van, van de positie van het de de CDA de in, Twente. in Twente. En hoor ik daar nou... Wat op de achtergrond? Heb je die gevonden, Joris? Ja, dit is het geluid van een hoofdredacteur. In een, ah. in een, in een gebouw waarvan je denkt... van ja, zo zag een kranten, uh, krantenredactie eruit... Um, 30 jaar geleden, 40 jaar geleden? Ja, ik kan nog steeds, als het goed is, wordt in zo'n omgeving Joris een krant gemaakt. Het ruikt naar eh, verschaalde koffie en het tapijt eh, had inderdaad al een jaar of twintig geleden eh, vervangen moeten worden. Maar eh, het ruikt ook naar eh, hard werken. Eh, de Roskam, Onafhankelijk Weekblad voor Twente, Han Papen, de hoofdredacteur, u moest de groeten hebben van alle CD-jaren die ik deze ochtend gesproken heb. Zie je ze nog terug vandaag? Nee, denk ik. Hè? Nou, bij deze vierde zender de groeten terug en, en een mooie dag. Nog nieuws gehoord? Ik heb in de uitzending vandaag bij het CDA te Almelo weinig nieuws gehoord. Ik heb begrepen dat iedereen ten zelden het beter gaat uitleggen wat ze doen. Het gaat niet anders doen, maar beter uitleggen. Ik heb begrepen dat uh, vriend Dracht in Hengelo uh, dat die transparant wil zijn. Dat heel, heel open, transparantheid voorop. Nou, dan moet je zeer waakzaam zijn als journalist natuurlijk. Rietkerk denkt dat met veiligheid en gezelligheid bij de stations... dat dan het CDA uh, in de lift komt te zitten. Letterlijk, misschien bij het station, je weet het niet. Ja, en dan komen ze vast te zitten misschien wel. In de loop van de avond uh, is er een, of loop van de middag en, en de avond is er een bijeenkomst van uh, allerlei CDA's uit steden om te praten om uh, het CDA weer ook in die steden op te laten gaan in de Vaart der Volkeren. Uw Roskam hier heeft in de vorige aflevering uh, een grote CDA, uh, of een grote foto van een CDA, Tweede Kamerlid, uh, op de voorpagina staan. U doet veel CDA, omdat hier veel CDA is? Nee, we doen zeker niet meer CDA dan, dan, dan wat we aan andere partijen doen. Dit is toeval, dit is Sabine Uitslag op de voorpagina. Dit is ook natuurlijk een hele mooie voorpagina in menig opzicht. Uh, ze is zeer spiritueel, zegt ze in dat, in dat artikel overigens. En ja, ik denk toch dat een partij als het CDA... die toch een beetje verstoft overkomt met zo'n Sabine Uitslag... uit deze regio wel wat kan betekenen landelijk. Het spreekt wel tot de verbeelding. En het, het beeld moet, er moet meer aan het beeld gedacht worden... en minder aan dat stof dan? Nou, er moet ook aan het beeld worden gedacht, in de krant, in de politiek. Maar er moet vooral worden gedacht, zeker in de politiek... en wij doen dat bij de Roskam al hier, uh, aan inhoud. En ik denk dat daar af en toe de zaak scheef loopt. Bij alle partijen overigens. Ja, maar u, het, ging, het gaat in dit geval over het CDA. Dat merkt u bij het CDA ook. Ja, nou ja, als, je, als ik CDA's, uh, top-CDA's uit deze regio... uit deze gebenedijde regio, zeggen dat, uh, dat het transparanter moet... En, en dat ze het beter gaan uitleggen, dan denk ik... Ja, hou op, dit is oude politiek... Jongens en meisjes, ga het anders doen. Ga zeggen, wij zijn bezig met een staaf voor je zaak. Het CDA moet zeggen wat ze willen met de binnenstad die verpaupert... met de wijken waarin de PVV aanhang heeft. Het CDA moet zeggen, ten platteland al hier, vooral buiten de stad... zeg maar, de parken van de agglomeratie. Wat willen we daar gaan doen? Wat is onze opvatting over de megastaller? Ze hebben heel zwaar verloren bij de Europese verkiezingen, het CDA... en bij de, bij de Tweede Kamerverkiezingen in Twente. Ook elders, maar hier zeker. En ook wel in de rest van Overijssel... Uh, aan, uh, op het platteland, aan agrariërs. die zeggen: wat is onze toekomst? Wat mogen wij nog? Uh, welke kant moeten we op? En uh, wat, betekent dat, wat betekent dat, die megastallen? Voor ons als kleinere agrariërs, gemengde bedrijven. Ze moeten dus uh, duidelijker zijn uh, wat u betreft. En volgens mij hebben ze dit allemaal uh, gehoord. En misschien ook wel uiteindelijk weer terug te lezen in de, de Roskam. Vliegveld kan prima hippiecentrum zijn. Nou, dat is nou mooi, waar vliegtuigen en paarden met elkaar verbonden worden. Dat kan alleen. 20. Grote politieactie vanochtend in Brabant. Invallen, arrestaties, het hele scenario. Waarom hoort u zo dadelijk na de verkeersinformatie? Bij de AWB Heel in de Geest. Er staat nog 120 kilometer file. Het aantal files neemt dus heel langzaam af. Op de A9 is het nog wel erg druk van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Beverwijk en Knopendraasdorp Raasdorp 11 kilometer. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht neemt de file juist toe. Want daar is bij Reewijk een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrok is dicht, de file is nu nog 3 kilometer... maar die zal dus nog wel een stukje groeien. En een lange file op de A12 van Arnhem naar Utrecht nog... tussen Veenendaal-West en Driebergen, 13 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. En Marcel zei het al even, een grote politieactie in Brabant vanochtend. Agenten hebben voor een internationaal onderzoek naar drugshandel... invallen gedaan in maar liefst 23 panden. Daarbij zijn vier mensen opgepakt. Wij schakelen met politiewoordvoerder Dion Luiten. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent uh, bij een van die invallen, hè? Wat, wat gebeurt daar nu? Uh, op dit moment zijn we dat drukdoende met uh, het onderzoeken van, uh, van een woning. Uh, om te kijken of we daar uh, ja, spullen kunnen vinden die, uh, die te maken hebben met, uh, met die handel in drugs. En wat verwacht u daar te vinden? Ja, dat is altijd maar weer de vraag. Wij hopen natuurlijk daar bewijs aan te treffen wat ons uh, weer verder op weg helpt. Want het gaat om handel, gaat het ook om productie van drugs? Want het gaat om amfetamine begreep ik. Ja, inderdaad. Het gaat om, uh, om handel in drugs en, uh, en productie van synthetische drugs. En uh, daarbij uh, het hele financiële plaatje, dus uh, daar komt ook witwassen in naar voren. En daar zijn we nu druk mee bezig om, uh, wat u al zei, op 23 plaatsen in Nederland en België onderzoek te doen. Meneer Luiten, 23 panden invallen gedaan. Hebben die allemaal met elkaar te maken? Is het één netwerk? die hebben in ieder geval allemaal te maken met de vier verdachten die vandaag zijn aangehouden. En inderdaad wat u zegt, de vier verdachten, daar zien wij toch wel een crimineel verband, een organisatie zogezegd. Dus vandaar, het heeft allemaal met deze grote zaken te maken. En waar ging die drugs naartoe, weet u dat? Nou, dat, dat uh, maakt een onderdeel uit van, uh, van het onderzoek. Uh, daar, uh, precies het antwoord kan ik u daar niet op geven. Uh, we hebben wel in de afgelopen anderhalf jaar al uh, tientallen kilo samvitamine in beslag genomen inmiddels. Uh, we hebben ook al mensen aangehouden en die hebben ons ook weer verder op het spoor gezet. Dus uh, het onderzoek loopt ook na vandaag nog door. Dus het, het zal ons niet verbazen als we nog meer aanhoudingen gaan doen. Aha, want we wilden net vragen. vier aanhoudingen met zo'n grote actie is dat niet wat weinig? Nou, we denken met deze vier aanhoudingen de, de vier hoofdverdachten te hebben binnengebracht. En nou ja, wat ik net al zei, hè, het, zal, het zou best kunnen dat er nog meer mensen worden opgepakt in de komende tijd. Nou, u bent al even bezig, hè? sinds 2009. Hoe bent u deze zaak op het spoor gekomen? Ja, zoals zo vaak. Er, er komt informatie binnen van de ene kant en van de andere kant hoor je ook eens iets. En dat ga je bundelen en dan begin je een onderzoek en gaandeweg zo'n onderzoek wordt een zaak sterker. Ja, en, dan en, vindt, u, en dan... vindt u één pand en nog één? Nou ja, inderdaad. Er komen uiteraard namen naar boven en u kunt het zelf invullen. En dat leidt dan tot een actie zoals vandaag. Ja, en kunt u spreken van een grote slag voor Nederlandse drugs producerende tak? Trouwens? ja. Het is natuurlijk ook heel moeilijk voor mij in te schatten op de hele schaal hoe groot deze slag is. Ja. Uh, in ieder geval voor deze verdachte is het uh, wat ons betreft een grote slag. Het zijn grote jongens. Het zijn mensen die zich uh, uh, samen in crimineel verband daarmee bezighouden. Dus uh, als u het zo wil noemen, dan, uh, dan uh, kan ik dat inderdaad behamen. Nou, dan laten we het daarbij. Meneer uh, Luiter, Dion Luiter van de politie Brabant Noord. Hartelijk dank voor uw uitleg. Ja, Goedemorgen. Negen minuten voor half tien. We gaan weer even bouwen. En eh, dan het liefst duurzaam. Duikt steeds vaker op in de bouw dat woord. Ook op de internationale bouwbeurs in Utrecht. We waren er gisteren al even. Tim Hendriks, student aan de Technische Universiteit Delft... heeft een nieuw soort isolatie uitgevonden. Met zijn uitvinding is hij in Utrecht genomineerd... in de categorie Talent met Toekomst. Verslaggever Jeroen Schutijzer zocht de genomineerden op. Nou, we zijn hier duidelijk op de faculteit bouwkunde aan de TU in Delft. Maar Tim Hendricks is bezig met isolatiemateriaal. Dat maakt volgens mij weinig herrie. Want u heeft iets nieuws uitgevonden. We zitten nu altijd te handelen met glaswol. Want dat wordt in huizen gebruikt voor isolatie. Dat is gevaarlijk spul, want ik lees altijd... je moet handschoenen aan en een bril voor de ogen... Nee, gaspol is absoluut niet prettig. Het is uh, een, een gevaarlijke stof in dat opzicht dat uh, tegenwoordig, uh, wat je al zegt, mensen met bescherming moeten werken. Het is eigenlijk een soort asbest. Het wordt aangemerkt als uh, de opvolger van asbest inderdaad. Dus uh, het is een hele grote kans dat het inderdaad binnenkort zal verdwijnen. Weg ermee, omdat het gevaarlijk is, schadelijk voor de gezondheid, maar ook schadelijk voor het milieu. Ja, maar ook eh, schadelijk voor het milieu, aangezien het eh, gewoon niet afbreekbaar is. Het bestaat uit lijm, het, eh, dat is aan elkaar gelijmd, dus dat is heel lastig af te breken in de natuur. En toen zag u op een gegeven moment een foto van een zeehond. Ja, dit zeehondje, hè, dat kan natuurlijk overleven in uh, barre omstandigheden rond het vriespunt. En uh, dat heeft maar uh, een paar centimeter uh, vet eigenlijk als, uh, als isolatie. En toen dacht u, dat moeten we eens toepassen in de bouw. Ja, nou dat leren we wel bouwen, een beetje dat eh, creatieve concept te bedenken. Nou, toen dacht ik van ja, waarom zou dat niet kunnen? Om gebouw met vet als isolatiemateriaal te gebruiken. Nou, hoe ziet die nieuwe uitvinding eruit? U kunt het nog niet laten zien, want het is er eigenlijk nog niet, maar u heeft wel uh, foto's. Nou, hier zien we dus. Uh, dit is een prototype die we gemaakt hebben. En hier zien we dus de, de, de stof. Ja, u kunt het zelf ook een beetje voelen. Het is een beetje sponsachtig. Ja, ook zeer flexibel eigenlijk. Hetzelfde een beetje als uh, in dat opzicht een positieve eigenschap van glaswol. Dat je het makkelijk kan vervormen. Dus daardoor zeer goed toepasbaar voor die kleine hoekjes en dergelijke. Ja, en hier zien we dus de maquette. En hier is duidelijk zichtbaar uh, ja, wat voor een vieze stof eigenlijk... Glossol is. Je ziet bijna de lijmer van afdrijpen. En aan de andere kant zie je ons product... wat uh, ja, een hele natuurlijke uitstraling heeft. Uh, vet en olie. En het is makkelijk afbreekbaar? Ja, het is uh, biologisch afbreekbaar. Dus in dat opzicht, uh, als je het in de natuur legt... dan uh, vergaat het automatisch. Nou, en u bent uh, genomineerd. Misschien haalt u er vandaag op de bouwbeurs wel een prijs mee... met uh, deze nieuwe vorm van isolatie. Maar wat dan? dan moeten we inderdaad het lab in om echt te bewijzen hè, wat, wat is mogelijk met dit materiaal. We hebben nu alleen een theorie onderzocht, maar om echt gefundeerd onderzoek te doen... en echt zorgen dat het de praktijk haalt, moeten we gewoon het laboratorium in. Want het zou misschien wel tien keer het effect hebben van het glashol. Ja, we hebben berekeningen gedaan en daarmee is de radius de potentie heeft om tien keer dunner te zijn... Uh, dit zijn hele globale berekeningen. Nieuw uitgevonden producten zijn in het begin altijd zo duur. Dat is een probleem. Als uitgangspunt genomen van het moet kostentechnisch kunnen concurreren. Ja, die vetten en, en olie, dat zijn gewoon afvalproducten. Dus die kan je eigenlijk nou, bijna voor een habbekrats, om het zo even gechargeerd te zeggen, krijgen. Uh, voelt de bouwsector wel voor meer duurzaamheid? Oh, ik denk het absoluut. Vanuit de overheid komt er steeds meer stimulans en ook wet- en regelgeving. Dus ik denk dat eh, of de bouw er wel of niet aan wil, het zal vanuit de overheid eh, ook gestuurd gaan worden, meer erop. Zou u hier rijk van kunnen worden? Het zou kunnen, denk ik, als je het goed in de markt zet en goede partijen vindt die dit kunnen produceren. Maar ik denk, de eerste fase is gewoon belangrijk dat we gewoon dat laboratorium ingaan en echt onderzoek doen... of het daadwerkelijk echt die potentie heeft wat wij denken. En ik denk, als je echt bewijzen hebt, dat je dan ja, een stuk serieuzer wordt genomen en ook echt afnemers gaat krijgen. 4 voor half tien u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Oud-springruiter Anton Ebben is overleden op 80-jarige leeftijd. Gaan we over praten met oud-verslaggever en commentator van Studio Sport. En langs de lijn Hans Ijsvogel. Meneer Ijsvogel, goedemorgen. Een zeer goedemorgen. Wat waren de grote successen van Anton Ebben? De grote successen van Anton Ebbett, dat is eigenlijk een heel, heel vreemd verhaal. Hij is jarenlang is hij de baanboldrager geweest van de Nederlandse springsport. En uh, hij was degene die dus in de 50er, 60er jaren, begin 60 e jaren uh, naar Brazilië ging om de wereldkampioenschappen uh, springruiters te, uh, te rijden. En uh, wist daar met Cairo aan, uh, wist hij daar een derde plaats uh, te, uh, te uh, verdienen. En uh, ja, uh, hij is jarenlang is hij dus eigenlijk de, de vaandeldrager geweest van de springsport. En hij, we mogen Anton Ebbe herinneren als een, uh, de eerste gesponsorde ruiter in de springsport. Want hij begon eigenlijk als staljongen bij de familie van Loon in Tilburg. Die hadden onder andere ook naast een gewone zaak ook nog een handelsstal. En hij bleek eigenlijk dat hij daar onder Joep de Jong die daar dus een beetje de opperstalmeester was... dat hij aanleg had voor de springsport. En toen kwamen er ruiters. Die kwamen bij me en die zeiden van... ja, ik heb eigenlijk een paard wat mij niet zo ligt... en zou jij dat niet willen gaan rijden? En zo is dat eigenlijk heel langzaam opgebouwd. En uh, hij is de eerste geweest dus die echt gesponsord werd om daar zijn beroep ook van te maken. U heeft hebben uh, zien springen. Voor mij is dat... Uh, nou ja, ik heb het niet bewust gezien in ieder geval. Ik ben daarvoor nog iets te jong. Wat, wat was het voor een ruiter? Nou, het was een, het was een hele rustige ruiter. Uh, uh, hij won zich nooit en te nimmer, wond hij zich op. Hij uh, uh, ik heb wel eens gezegd op de televisie. Anton Ebbe, ik heb hem eigenlijk nooit hard zien lopen. Hij is in mijn ogen ook de uitvinder geweest van de slow-motion op de televisie. <lacht> okay. Ja, het is een. Uh, hij was nooit hard voor zijn paard. Hij reed zijn parcours. Hij was ook. Uh, een tegenstander van jachtparcoursen, dat zijn die snelheidsparcoursen. Mm. Dat deed hij niet, hij was altijd voor het zware, het grote werk. Hij was nooit en te ruw voor zijn paard. Maar ja, een, een verdere uitstraling. Ja, dat ontbrak hem. Want wat eigenlijk de, uh, met de dood van Anton Ebbe zou je kunnen zeggen... er is een, in de paardensport een historische ruiter is er dus overleden. Ja, meneer Ijsvogel, uh, hij is met de nationale equipe in 77 Europese uh, kampioen geworden. Zilver nog op het WK in Aken, een jaar later met dat team. Heeft hij een heb je het fundament daar gelegd, natuurlijk samen met die andere ruiters... voor het huidige, nou toch wel Nederlandse succes? Nou, dat zou ik niet zo zeggen. Uh, uh, uh, Nederland die had eigenlijk in de jaren van Toon Ebbe, en dan praat ik over de 50 en 60e jaren van de vorige eeuw... Uh, had Nederland eigenlijk gewoon de ruiters die op de springconcoursen uh, uitkwamen en ook internationaal... dat waren mensen die gewoon een bedrijf hadden. En die voor de lol en de pret een paard hadden en, en de springconcoursen reden en dat dusdanig goed deden... Dat ze dus naar het buitenland gaan. Maar Toon, die was daar eigenlijk de lijstaanvoerder van. Toon was de man, uh, de beste. En daar hobbelde er dan nog een stelletje. Daar kwam later, kwamen daar dus de gesponsorde ruiters bij. En ik moet eigenlijk zeggen, dat toen Leon Melchior. Een Nederlander die de paardensport eigenlijk een, een, een naar boven heeft getild. Uh, toen die kwam en uh, toen hadden we Johan Heins, we hadden Henk Nooren. Uh, we hadden dus allemaal ruiters die dus van beneden af aan opkwamen. En die heeft eigenlijk de push gegeven voor de Nederlandse springsport. En toen... Ja, Toon was de enige die internationale ervaring had Hij Meekom. En toen gingen ze met Johan Heinz en Henk Noor en Harry Wouters van de Oudewijder gingen ze naar de Europese kampioenschappen. In 1977 in Wenen. En daar werden ze uh, Europees kampioen niet alleen met het hele team. Maar uh, Johan Heins die won met 757, won hij de gouden medaille. En Toon met Kairouan, uh, die won de bronzen medaille. En toen begon eigenlijk de hele opkomst uh, van de Nederlandse springsport. Meneer Ijsvogel, hartelijk dank voor uw verhaal. Goed. En dat u even stil wilde staan bij het overlijden van Toon Anton Ebben. Prachtig. Sporthistorie. En zo zijn we het eind gekomen van het NOS Radio 1 Journaal van deze ochtend. Uiteraard zijn we er morgenochtend weer. Ook weer allebei, toch? Marcel? Ja. Ja, goed zo karl de Zwart, neer de stokje over. Uh, Goedemorgen, Lader. Het Centraal Bureau voor de Statistiek presenteert zometeen... de faillissementscijfers van 2010. En de provincie gaat een belangrijke taak verliezen. De jeugdzorg Die komt namelijk onder de vleugels van gemeenten. En de vraag is of dat wel zo goed is voor de jeugd. En de Russen boren 4000 meter diep in de Zuidpool... op zoek naar onbekend leven. Nou, zometeen in Karo's. Goedemorgen Nederland. Na het nieuws van half tien met Doral Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. De Nikkei-index heeft de hoogste stand in negen maanden bereikt. Gestuurd door goede kwartaalcijfers en de positieve stemming op Amerikaanse en Europese beurzen... stegen de koers op de Japanse aandelenbeurs met 0,4 procent. sloot de Dow jones gisteren met een winst van 0,6. Amerikaanse beleggers reageerden positief op een aantal bedrijfsovernames... Het Asmafonds wil wettelijk vastgelegd hebben dat er een minimale afstand moet zijn tussen scholen en drukke wegen. Nu lopen meer dan 60.000 kinderen gezondheidsrisico's, omdat de school te dicht bij een drukke weg staat. Gemeenten krijgen al langer adviezen voor minimale afstanden, maar die worden vaak genegeerd, zegt het Asmafonds. De politie in Brabant en in België heeft vier verdachten opgepakt voor grootschalige drugshandel. Vanmorgen vroeg viel de politie 23 panden binnen in Os, Eindhoven, Antwerpen en Knokken. De verdachten zouden hebben gehandeld in synthetische drugs. Tientallen kilo's amfetamine zijn in beslag genomen. En studenten van de hogeschool in Holland in Diemen... hebben op grote schaal gefraudeerd met tentamens. Een klein groepje studenten kreeg van tevoren de opgave in handen. En dat groepje verkocht uiteindelijk aan grote groepen de opgave door. Uiteindelijk ging het opvallen dat veel leerlingen wel erg hoge cijfers haalden. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staat iets minder dan 100 kilometer file nog... Het is nog wel erg druk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Beverwijk en Knoopend Raasdorp, 11 kilometer. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A12 van Den Haag naar Utrecht... en dat levert 5 kilometer op tussen Gouda en Reewijk. Ook op de A12, maar dan van Arnhem naar Utrecht... tussen Veenendaal, West en Maren nog 9 kilometer. Kost u ongeveer een half uur extra reistijd. Op de A27 van Almere naar Gorkum, 4 kilometer bij Utrecht-Noord... door een aanrijding... En in het zuiden van het land is ook zojuist een ongeluk gebeurd... op de A58 van Breda naar Tilburg. Er staat daardoor tussen Bavel en Geelze twee kilometer file. De linkerrijstok is daar dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Karel Johan de Zwart. Nieuws, de mens, cijfers. We kruipen uit het dal, maar we zijn er nog lang niet. Kind dreigt de dupe te worden van grootste reorganisatie bij de jeugdzorg ooit. De Russen boren in de Zuidpool op zoek naar onbekend leven... en het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. Het is 4 minuten over half 10. Dit is KRO, Goedemorgen Nederland. Oh. Roy Herkens is vanochtend in Bergen. Waar leerlingen zich al opmaken voor een demonstratie... tegen de bezuinigingen op het speciaal onderwijs. Reacties en vragen kunt u kwijt via de mail... goedemorgennederland.nl We klimmen langzaam uit het dal, maar we zijn er nog lang niet. Nog niet terug op het niveau van voor de crisis. En dan heb ik het over faillissementen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Goedemorgen, Michiel Vergeer, hoofdeconoom van het CBS. Goedemorgen. Want uh, ja, in de vergelijking met uh, jaren ervoor, hoe gaat het? Nou, als we naar 2010 kijken, wat we vandaag uh, publiceren... dan zien we dat 10% minder bedrijven failliet zijn gegaan in 2010. Maar 2009 was met 7000 faillissementen ook wel een recordjaar. En we zijn nog lang niet terug op een niveau van bijvoorbeeld 4000 in 2008. Uh, dus dat is nog een heel eind te gaan voor we op dat niveau terugkomen. In welke sectoren zijn de meeste faillissementen uitgesproken? Nou, de meeste faillissementen zijn uitgesproken in bijvoorbeeld de handel en in de zakelijke dienstverlening. Dan moet u denken aan bijvoorbeeld architectenbureaus, winkels in eh, schoenen en kleding, eh, meubelzaken. Daar, is nog, daar zijn een flink aantal faillissementen op te tekenen. En wat vrij verontrustend is, is dat er nog wel een degelijke stijging zit in het aantal faillissementen, in de bouwnijverheid en in de horeca. Ja, die sector heeft het moeilijk, dat horen we uh, veel deze tijd. Welke sectoren hebben het beter gedaan in 2010? Nou, beter is het ook vooral in de, uh, in de handel en in de zaken dienstverlening. Daar zijn wel heel veel bedrijven failliet gegaan. Uh, Zo'n 1500 uh, in elk van beide takken. Maar de, daar is een flinke daling in gezet. Bijvoorbeeld in 2009 gingen er nogal wat autobedrijven over de kop. Dat is in 2010 veel minder het geval geweest. En bijvoorbeeld ook in financiële instellingen. In 2009 ging zelfs de hele bank... Uh, en ook een heleboel financiële tussenpersonen gingen over de kop. Dat is veel minder uh, vaker geval geweest in 2010. En als we even naar Nederland kijken per regio, welke regio doet het dan goed en welke minder? Nou, We hebben gekeken ook naar hoeveel mensen er failliet zijn verklaard en dan zien we dat er zo'n 7% minder personen, eh, personen, natuurlijke personen, dus mensen zoals u en ik, failliet zijn verklaard. En als we dan kijken naar de, hoe het er per provincie zit, dan zien we dat heel Nederland gemiddeld zo'n 2 op de 10.000 Nederlanders failliet werden verklaard. Maar dat in Overijssel het ruim 3 op de 10.000 waren die failliet zijn verklaard. En daartegenover gaat het kennelijk allemaal wat beter met de financiën in Zeeland en Friesland. Want daar ging maar 1 op de 10.000 mensen werd in het faillissement gestart. Ja, dat zijn dan de persoonlijke faillissementen. Dat zijn mensen die een onverstandig bestedingspatroon hebben. Ja, laten we het daarop houden dat ze toch wel van hun inkomsten en uitgaven niet met elkaar in balans hebben weten te houden. Ja, Vaak ze krediet hand. hebben opgenomen, hebben gegokt of soms door werkloosheid flink in inkomen achteruit zijn gegaan. Is er per kwartaal ook een groei af te lezen? Kun je dan bijvoorbeeld al iets zeggen over dit jaar? Nou, we hebben ook vandaag de, cijfers, de eerste totaalcijfers over januari beschikbaar gekregen. En daarin zien we dat in januari 2011 de dalende trend zich doorzet. In januari waren er 9% minder faillissementen dan in januari 2010. Dus het eerste begin eh, is wijst op het eh, aanhouden van de dalende trend. En is er een grote verandering af te lezen voor tot slot eenmanszaken en zzp'ers? We hebben ook gekeken naar eenmanszaken, waaronder veel ZZP'ers. En daarvan zagen we dat er in 2009 meer dan duizend failliet werden verklaard. Ook daar zien we in 2010 een lichte daling. Er zijn 6% minder eenmanszaken over de kop gegaan in 2010. Dus de dalende lijn is ingezet, maar het is een bescheiden dalende lijn. Ja, in die zin is het een goede afspiegeling van de huidige economie. Ik denk het ook, we hebben een, te maken met het herstel van de economie. Maar dat zou nog wel een tandje beter kunnen. Maar we zien het wel terug in minder bedrijven en minder personen die over de kop zijn gegaan. Oké, okay, hartelijk dank, Michiel Vergeer, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Goedemorgen, Jan Klaver, teammanager Algemeen Economisch Beleid, Onderwijs en Innovatie van MKB Nederland. Goedemorgen. We zijn nog niet op het oude niveau, maar we gaan wel de goede kant op. Uh, dat is zeker het geval wat de heer WC vertelt over de ontwikkeling van de, de faillissementen. Ja, dat illustreert precies wat er in de economie is gebeurd en nu ook weer aan de gang is. In 2009 was het een rampjaar. Faillissementen zijn heel veel bedrijven toen over de kop gegaan. Een stijging van, van dacht u, van 80 procent en dat gaat Natuurlijk heel veel ja, teleurstelling en leed erachter mee gepaard. Maar je ziet tegelijkertijd dat nu het uh, begint uh, weer toe te nemen. Uh, dus uh, dat er omslag is in de, in de economie. En die faillissementen, ja, die hobbelen daar achteraan. Toen de economie instortte, uh, stortte ook niet meteen de faillissementen in, maar dat ging ook snel. En, uh, en nu in een 2000. 10, is er een, is duidelijk een herstel in de economie. En dat zie je natuurlijk ook nu een beetje terugkomen in minder faillissementen. En merkt u dat ook in, in cijfers van startende ondernemers? Dat mensen ja, sneller durven een bedrijf te beginnen voor ja, zichzelf? Dat is even op het faillissement, hoeveel bedrijven gewoon ja, verloren gaan en, de, en hoeveel echt ondernemersdromen in rook zijn opgegaan, dat klopt. Maar tegelijk zie je ook dat Nederland uh, het uh, nieuwe ondernemerschap uh, toch ook weer goed doet. Dus tegenover die faillissementen staan ook weer allerlei uh, starters en uh, nieuwe ondernemingen. Maar je ziet ook in de economie, daar wou ik het ook wel toevoegen, ...dat er dadelijk toch een herstel is in de economie. Bijvoorbeeld het aantal uitzenduren bij uitzendbureaus, dat stijgt. En dat zal je straks ook weer terugzien bij ZZP'ers. Ja. En de banen groeien ze weer in de economie aan de gang. De werkeloosheid daalt al sinds februari vorig jaar. Nu met 51.000 minder. Vacatures nemen toe. Dus je ziet allerlei tekenen dat de economie zich aan het herstellen is... en ja, dat zou je nog niet terugzien dat in een gigantische omslag bij de aantal faillissementen. Maar de beweging is aan de gang in de goede richting. Ja, reden voor optimisme dus. Zijn er ook signalen die u zorgen baren op dit moment? Nou ja, kijk, je ziet gewoon dat de economie natuurlijk nog lang niet terug is op het niveau van voor de kredietcrisis. En sectoren die het nog echt moeilijk hebben, en dat noemde de heer Vergeer net ook al, is de bouw. De bouwenijvrijheid. Ja. Is een sector die gewoon het zwaar voor zijn kiezen heeft gehad, ook dit jaar in 2011, dat net is begonnen, ook verder zal krimpen. En daar zit natuurlijk ook weer heel veel uh, ja, detailhandel en ook industriële bedrijven mee verbonden, bouwmaterialen. Dus dat is een sector die het nog gewoon uh, echt moeilijk heeft. En Dat ja. is zorgelijk. En wat moet er gebeuren om daar een wenteling in uh, te veroorzaken? Nou, voor, eigenlijk is het, het belangrijkste is voor, voor, voor het okay, economisch herstel en ook voor de bouw uiteindelijk. Is het herstel van vertrouwen van de consument. De, de, de, de ondernemers in Nederland zijn redelijk uh, hebben groeien in vertrouwen. Dat zie je duidelijk. Consument loopt erop achter. het is heel belangrijk dat die consument uh, verder vertrouwen krijgt. En dat is voor een deel is natuurlijk gewoon uh, gebaseerd op uh, Citi dat zijn baan veiliger wordt, ziet die groei van werkgelegenheid om zich heen... ziet die dalen van werkloosheid. Ja. Dus dat zijn belangrijke dingen om zaken, ontwikkelingen... die het vertrouwen in de consument moeten geven. Tot slot wil ik u nog even voorleggen. Gisteren presenteerde Maxime Verhagen, minister van Economie, Landbouw en Innovatie... een stappenplan om Nederland sterker te maken. Hij pleit voor minder regelgeving en investeren in innovatie. Nou, dat klinkt allemaal heel mooi. Was u er ook zo blij mee? Ja, ja, ja, zeker op twee. Kijk, die, die brief die hij gepresenteerd heeft... bestaat eigenlijk uit twee delen. Iets wat we doen voor alle ondernemers. Ja. En, dat, en dat is uh, verminderen van regels. Daar is nog heel veel mee te winnen. En ik vind het één belangrijke afspraak. de, de hij daarin. Elke regel die erbij komt... Er zorg ik ook voor dat er een regel afgaat. Ik denk, nou, dat is belangrijk. en gaat ook de, de, de lasten voor ondernemers... een, een beetje verlagen. Niet spectaculair, een beetje verlagen... want er is weinig geld, dat weet u. En daarnaast, en dat is het belangrijke... Gaan we ons extra aandacht geven, concentreren op zaken, activiteiten, sectoren waar Nederland gewoon goed in is. Extra goed in is. We moeten er natuurlijk overal goed in zijn. Maar er zijn een aantal sectoren waar we gewoon bijzonder goed in zijn en kunnen zijn. Nou, en daar heeft hij uh, gaat hij extra aandacht aan besteden. door de topsectoren. En uh, dat ja. denk ik dat het alleen maar een uh, uitstekende draai is in het beleid. Oké, okay, u ziet uh, de toekomst met vertrouwen tegemoet. Hartelijk dank, Jan Klaver, teammanager Algemeen Economisch Beleid, Onderwijs en Innovatie van MKB Nederland. Ranking the News. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar leiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. Het groeiseizoen in de natuur is in de afgelopen tien jaar met bijna een maand toegenomen. En dat heeft alles te maken met de klimaatverandering. Door het zachte weer in januari ligt de natuur nu drie weken voor op schema. Wat zijn de gevolgen voor de boeren? Jack Luiten van Land- en Tuinbouworganisatie Nederland heeft het antwoord. Nou, Dat is nog moeilijk te overzien in die zin dat... Er wordt veel gesproken over klimaatverandering. Maar boeren merken daar in de praktijk nog niet zo gek veel van. Of het zouden misschien de extreme weersomstandigheden moeten zijn... dat er bijvoorbeeld in een korte tijd heel veel regen valt. Uh, het groeiseizoen langer, laten we eens kijken naar vorig jaar. Vorig jaar in 2010 was er juist sprake van een heel kort groeiseizoen. En dat kwam eigenlijk door twee oorzaken. Eerst is, is het vorig jaar heel lang uh, naar verhouding heel koud geweest... waardoor het groeiseizoen laat op gang kwam. En tweede is... In de nazomer is veel regen gevallen... waardoor Pasaldo dus eigenlijk een heel kort groeiseizoen is geweest. Nou, we zitten nu in februari. Het lijkt een vroeg voorjaar te worden. Maar de maanden maart en april kunnen daar nog een behoorlijke verandering in brengen. Dus het is op dit moment een kwestie van afwachten. De conclusie is wel dat boeren en tuinders... Ja, die moeten eigenlijk voortdurend anticiperen op veranderende omstandigheden. Ze werken met en in de natuur... En wellicht is het daarom wel zo'n mooi vak. En never a dull moment. Als u een vraag heeft bij het nieuws, dan kunt u ons mailen... Nederland@karo.nl voor uw minuut. Ranking de Nieuws. Gaan wij terug naar Bergen. Want daar is Roy Heerkens. Ja, zeg het maar. Wat staat erop? Uh, er staat verbijsterd veld op. Verbijsterd veld op een spandoek. Hebben jullie dat spandoek gemaakt? Ja, dat hebben we met z'n allen samen gemaakt. En wie is dat? Van Bijsterveld? Uh, dat is een mevrouw die bepaalt wat we allemaal moeten doen. En dan wordt er misschien iemand ontslagen door haar. Oké, okay, en, en daarom hebben jullie dit spandoek gemaakt, om dat te voorkomen? Ja. ja. De vader van een van de leerlingen hier op school. Meervoudig gehandicapte zoon heeft u, Marijn Johan Schuurman. Uh, wat voor leerlingen heeft deze school? Deze school heeft 156 leerlingen met een verstandelijke en of lichamelijke beperking. En zijn allemaal erg afhankelijk van het soort onderwijs wat hier op school gegeven wordt. En u maakt zich nu zorgen? Nou, hele grote zorgen. De kinderen zijn hier afhankelijk van dit type onderwijs waar ontzettend veel zorg is. En ik maak me zeer grote zorgen over de voorgestelde bezuinigingen van 300 miljoen. Ja, want een week geleden zijn de plannen voor het speciaal onderwijs door het CDA-VVD-kabinet bekendgemaakt. Hè? 300 miljoen wordt er bezuinigd uh, op uh, passend onderwijs. Martin van der Lustgraaf, ja, u bent van het platform uh, uh, verstandelijk gehandicapten. Niet alleen de ouders op deze school maken zich zorgen... Eigenlijk in heel Nederland. Exact. Landelijk maakt zich heel veel ouders zorgen die een kind hebben met een verstandelijke beperking... of een lichamelijke handicap, een uh, gedragsprobleem of een psychiatrische storing... over die effecten van uh, deze zaken. Niet alleen in het speciaal onderwijs, maar ook voor het halveren van, van de rugzakjes. Maar, maar over hoeveel leerlingen hebben we het? Het gaat uh, om 90.000 leerlingen in het speciaal onderwijs en om 40.000 uh, leerlingen die met een rugzakje in het reguliere onderwijs zitten. Waarvan deze minister nu als een rugzakkenroller gezien mag worden. Een rugzakroller, dat is misschien ook nog een mooie voor een, uh, voor een spandoek. Um, volgens vakbonden en brancheorganisaties uh, kunnen 6.000 arbeidsplaatsen verloren gaan. En dat gaat dan vooral om de banen van de ambulante begeleiders in het speciaal onderwijs. Wat zijn dat, ambulante begeleiders? Dat wat mensen, doen die? Dat zijn mensen die extra aandacht geven aan de uh, kinderen en aan de leerkrachten... over hoe zij uh, kunnen, uh, de leerstof kunnen overbrengen op die kinderen. Heel belangrijk om daarmee die kinderen ook een, toekomst te, uh, een kans te geven in de toekomst. Nou, Jolande Brinkman, u bent uh, directeur hier uh, van de school. Ja, dan denk ik. Uh, wat die ambulante begeleider doet, dat kan een docent ook wel doen. Nou nee, hij kan niet op twee plekken tegelijk zijn. Of voor de klas staan, of in het reguliere onderwijs ondersteunen. Dus du dat gaat niet. Ik, wat ik wel even kwijt wil, is dat ik eigenlijk verbijsterd ben over het feit dat er 300 miljoen bezuinigd wordt over 280 scholen met de meest kwetsbare kinderen. Daar ben ik echt verbijsterd over. En wat betekent het concreet voor Marijn? He, die hebben het, een van, de, een van de, de, de zoon van Johan Schuurman. Wat betekent het nu concreet voor hem? Nou, met name voor uh, Marijn zou dit betekenen dat het heel uh, lastig wordt. Want Marijn zit hier op school, een uh, MCG-leerling, die al afhankelijk is om dit type onderwijs te volgen met AWBZ-middelen. Ja, Maar komen er grotere klassen? Hoe... Ja. Er komen zeker grotere klassen. En er komen minder, minder, minder middelen en ook minder AWBZ-middelen. Dat betekent dat PGB-inzet op school... het zoiets gewonnen budget. Ja. Dat wordt steeds minder. En uh, daardoor kunnen wij uh, deze groep... Um, ja, toch wel heel moeilijk binnenboord te houden. Ja, een petitie op internet tegen de bezuinigingen die is inmiddels al door bijna 100.000 Betrokkenen ondertekend. Morgen een grote manifestatie. Hè? Algemene Onderwijsbond die verwacht daar enkele duizenden protestanten. De ja, belangrijkste vraag is natuurlijk, ja, gaat dat helpen? Ja, natuurlijk gaat dat helpen. Want u moet rekenen, als daar honderdduizend mensen zijn... dan kennen die drie, vier anderen. En hebben we het over minstens een miljoen Nederlanders... die hier absoluut op tegen zijn. Dit moet van tafel. Ik roep de minister op om dit onzalige plan... aan de slecht van tafel te halen. Okay, veel succes morgen. Dank u wel. Vanuit Bergen. Was dat Roy Herkens. Straks, Brits oplichters-echtpaar komt binnenkort vrij en kan dan alsnog van de buiten genieten in de Panamese zon. Eerst nu het goede nieuws. Positief Nieuws Network. Radio Nieuwsdienst AMP. Het pittoreske, het Harde is een dorpje op de Veluwe in de gemeente Uilburg. Het is een bosrijke plaats aan de A28. De hoofdweg van het Harde loopt midden door het dorp, de Eberweg. Jan Ten Apel van de verkeersadviesgroep in het Harde ziet liever een laan dan een doorgaande weg in zijn geliefde dorp. Al 25 jaar wordt er in het dorp gesproken over de aanleg van een rondweg. En u begrijpt het al: Jan Ten Apel is daar voorstander van. Maar er liggen ook tegenstanders op de loer. Hoe zou het leven van Jan Ternapel eruit zien als die rondweg er voorlopig niet komt? De aanzet is in principe gegeven toen uh, door, door, uh, door de gemeente. Mm -hmm. Die opdracht is dus door, door, uh, door de, de raad verstrekt aan dus, uh, de, uh, het college. Nou, en uh, ja, goed, daar heeft men aan gewerkt. Ja. En nu komt er in één keer een groep met een zekere meneer Veldhuizen. Een biscotti hier in het dorp woont, die nogal wat druk te maken. Ah nou, en, en... wat een gekke huis in Nederland. Ik zit hier gewoon lekker in Spanje aan het zwembad. En ik heb begrepen dat voor de er de meeste gekke dingen worden uitgehaald. Zojuist begreep ik dat Koen en Sander open huis gaan houden. Dat lijkt mij nou heel erg leuk. Sterkt man. En daar heb ik een beetje tegen willen ageren. Kijk, hoe, hoe het er straks uit gaat zien, dat is voor mij een... Uh... Een zaak die, die moet men op, op de provincie oplossen. Nou, rond lijkt me. Dat de mensen daar zo min mogelijk last van hebben. Wat daar nou bij komt, dat uh, als je even verder doorrijdt... dan kom je in Oosterdorp, dat is dus tegen Oudburg aan. Je opteert ook voor, voor een, een, een, een rondweg. Tuurlijk, dat begrijp ik wel. Ik heb dus een achtergrond als uh, bouwkundig, wegenbouwkundig ambtenaar... bij het ministerie van Defensie. Kijk, de liefde zit er al. Ja, ja. Voor het, ja. Voor het vak. Nou, en daarnaast doe ik ook nog een functie als, uh, voorzitter? als voorzitter van een verenigingscentrum, hier een multifunctioneel centrum, met een grote sporthal die dus, uh, waar ik dus al acht jaar mee bezig ben. In Eerste instantie dus als bouwkundige om, om het gebouw te helpen ontwerpen en uh, laten uitvoeren. te laten uitvoeren. En de laatste drie jaar ben ik dus voorzitter van die club. En dat gebouw gaat er wel komen? Dat staat er al. Daarnaast Hobbies. Heb ik ook nog een hobby. Dat ik nog wel eens een bouwvergunning uh, klaarmaak. Lekker. Ook nog wel eens een keer een bungalootje tekenen en dat soort dingen. Want dat, uh, ja, dat, dat verleer je nooit en, en die liefde gaat ook nooit over. En het was vrij kort nadat ik dus uh, met de VUT ging. Was het nou de VUT of de WHO? We hebben dus samen met mijn zoon... Ook bouwkundige. Die dus ook weer bouwkundig is. En uh, hebben we dus die bungalow voor hem ontworpen. En ik heb de uitvoering helemaal, ook de aanbesteding, alles voor hem geregeld. Ja, leuke dingen. Dus, en dat zijn, dat zijn allemaal leuke dingen. En dat was voor mij een mooie, een mooie opvang om de eerste tijd na, na mijn, mijn ja, pensioneer, of mijn, mijn, mijn futschap, zeg maar, uh, in te vullen. Ja. Ja, als ik het zou mogen zeggen, zou en ik zeggen, vierkant voor de rondweg. Uh, van de verkeersadviesgroep, ik heb er ook contact vierkant met de Vierkant voor de rondweg, De zaak een beetje doorgepraat. is een goede slogan. Wat vinden jullie ervan? Wat nou, uh, vinden jullie ervan? Uh, ja, kun je Ik zou niet zeggen, uh, met, vierkant met een, uh, voor de rondweg. Met een, een groep, vierkant uh, voor de, de rondweg. Goed ja. oh, nee, slogan, dat, toch? Dat gaan we te ver. Wat vinden jullie ervan, jongens? We hebben er nu wel een slogan van gemaakt. Uh, vierkant voor de rondweg. Het goede nieuws werd u aangeboden door Erik Bakker. Het is uh, acht minuten voor tien. De Engelsen John en Anne Darwin hadden het zo slim bedacht. Hij zou zogenaamd verdrinken met zijn kano... en zijn vrouw zou de weduwe spelen... en samen zouden ze dan tonnen aan verzekeringsgeld en pensioenen opstrijken. De uitvoering van dat plan liep gesmeerd. Ze begonnen een nieuw leven in het paradijselijke Panama... totdat ze samen op de foto op een makelaarssite betrapt werden. Oeps, einde van een droom en begin van alweer een nieuw leven... maar nu achter de tralies. Goedemorgen, Lia van Bekker. Hoofd in Londen. Goedemorgen. Ja, het is een heel verhaal. Uh, in 2007 werden ze veroordeeld. Hij tot zes jaar en zij tot zes en een half. John kwam een paar weken geleden voorwaardelijk vrij. Hoe is het met hem? Nou, laat ik beginnen met te zeggen dat hij in Easington Colliery woont. Dat zegt jou hoop ik niks, maar de Engelsen die kunnen daar alleen maar van zuchten. Oh. Uh, en dat zijn dan degenen die er niet wonen. Easington is echt zo'n klassiek uh, verwaarloosd, arm, verwaaid, door en door tragisch uh, oud-mijnwerkerstadje in Noord-Oost-Engeland. Ja. Uh, toen de regisseurs, om je voorbeeld te geven, van de film Billy. Uh, Elliot, weet je wel, uh, de, de, over ja, die jongen die ja. precies ballet wilde doen... een droevig stadje zochten, zeiden ze, laten we het daar maar filmen. Dus uh, geen wonder misschien dat volgens degene die John Darwin daar gezien hebben... hij geen uh, gelukkige indruk maakt. Ja, de Britse kerstkennende zullen ze hem wel op de hielen zitten. Tuurlijk, dat maakt het ook zo moeilijk voor hem. Kijk, John Darwin mag niet met journalisten praten. Dat is een, een onderdeel van de voorwaarden van zijn vrijlating. He, terwijl de pers juist overal op de loer ligt. Dus hij probeert ze voortdurend te mijden. Uh, hij mijdt contact met iedereen, want het zou wel een journalist kunnen zijn. Maar natuurlijk uh, kijkt hij wel voortdurend over de, de schouder... waar die schandaalbladen zouden kunnen zitten. Niet ideaal. Uh, buurtbewoners uh, zeggen dat hij zelden de deur uitgaat. Ze hebben hem wel op straat gesignaleerd en in de supermarkt. Eén keer heeft iemand hem gezien volgens de plaatselijke pers... met zes kant- en klaarmaaltijden in een tas. Dus hij leidt een uh, behoorlijk uh, geïsoleerd bestaan. Leid. Ja, dan hoeft hij niet al te veel de deur uit. Uh, hij moet ook inderdaad wel behoorlijk alleen zijn... zonder nou al te veel medelijden met hem te hebben. Maar ja, zijn vrouw in de bak, zijn kinderen willen hem niet meer zien. Veel vrienden zal hij ook niet meer hebben. Nee, hij heeft twee vrienden. Volgens die twee vrienden zijn zij de enigen die nog contact met hem hebben. Uh, zijn familie en broer en zus werden helemaal niets met hem uh, te maken hebben. De twee zoons van het echtpaar uh, Mark en Anthony... die hebben met hun ouders gebroken. Hè, omdat die ook door de ouders uh, voor de gek gehouden werden. En dachten dat zij uh, verdronken waren. En daar, dat, ze, dat hun vader verdronken was. Daar hebben ze ook erg om gerouwd. Dus sinds blijkt dat het allemaal niet het geval was... Uh, hebben ze inderdaad alle uh, contact gebroken met hun ouders. Nou komt binnenkort en vrij. Um, betekent dat dat ze dan samen weer een nieuw leven gaan opbouwen dan wel in dat mijnwerkersdorp, nee. dan wel in Panama, waar het natuurlijk misschien nog wel de buit ligt? Nee, nee, nee. Het is helemaal niet zo zeker dat ze samen verder willen. Uh, ze zijn allebei 60, geloof ik, of, of tegen de 60. Maar en zou op een, op een echt scheiding uit zijn... Uh, wat hier echter heel erg tot de verbeelding spreekt... is inderdaad het geld. Wat is er met al dat geld gebeurd? Ja. De Darwins zouden niet half zo failliet zijn als uh, men dacht. Ze hebben destijds uh, moeten beloven 6,5 ton terug te betalen... die ze verduisterd hadden. Maar volgens sommige kranten zouden ze uh, nog uh, ruim... een uh, half miljoen in euro's in Panama hebben. Te weten, een lapgrond, uh, een spaarrekening of wat, een appartement. En er is niemand in Groot-Brittannië die dat in beslag kan nemen. Want Panama en Groot-Brittannië hebben geen uh, uitleveringsverdragen... die hebben geen verdragen daarover. Dus de speculatie hier in de Britse pers is... dat als Anne over een paar weken vrijkomt... zij, of misschien zij alle twee, teruggaan naar Panama... om daar het geld uit op te strijken. Ja, en uh, waarschijnlijk dan te verdelen als ze dan willen scheiden. Hoe reageren de Britten op dit verhaal? Smullen natuurlijk. Nou, er zijn twee versies. Kijk, de pers doet heel erg de best om uh, de lezers op te jutten. Uh, vreselijk verontwaardigd hierover te zijn. Maar... Ze hebben niet helemaal succes daarmee. Ik bedoel, in dat treurige Easington waar John Darwin nu woont... is er toch wel sympathie voor hem. Uh, hij is zelfs een, een lokale bekendheid. In de gevangenis was er ook respect voor hem... Hè, van de criminele zwaargewichten. Want ja, hij het had heeft geen slachtoffers wel gemaakt. Ja. Precies. Uh, hij had de gevestigde orde een hak gezet. En ook daar geldt. kijk, als je vergelijkt met wat de bankiers en politici allemaal gedaan hebben... dan zijn de Darwin's ook maar gewone mensen. Zwaar en die straf. zijn gewoon buitenproportioneel zwaar gestraft. Dankjewel, Lia van Bekhoven vanuit Londen. We zijn zo bij je terug na het nieuws van 10 uur met Dorald Megens. Tot zometeen. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag de vragen bij het nieuws. Kunt u aangeven waar het mis is gegaan? Wat is er aan de hand? Wat is de oorzaak?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 Wordt er nou gewoon in de lucht geschoten of wordt er ook gericht op mensen uh, geschoten? Het NOS Radio 1 journaal Daar waar het gebeurt. Sander, het lijkt steeds meer een stadsoorlog te worden. Is dat ook jouw indruk? Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10. Wie heeft die onduidelijkheid gecreëerd eigenlijk? Smiddags van half 5 tot half 7. Onze correspondent staat midden middenin. Maar waarom joelen en juichen ze dan? Wat betekent dat in de praktijk? En zaterdagochtend van 7 tot half 9. Wat gaan de mensen daaraan nou van merken? Radio 1. Blijf luisteren. Het nieuws.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 Wat vindt Zakelijk Nederland? 59%.